uh, ja, een andere keuze maken. Uh, ik vind ook niet dat je daar nationaal over moet gaan. Belangenvereniging Vrij Wonen zegt niet blij te zijn met het voorstel. Volgens de vereniging zorgt het voor willekeur. Na zes jaar is in de cel is topcrimineel Willem Holleder vanmorgen vrijgelaten. Holleder kreeg in 2007 negen jaar, jaar cel voor het afpersen van mensen in de vastgoedwereld. Daarvan heeft hij twee derde uitgezeten in gevangenis De Schie in Rotterdam. Hoe en waar Holleder is vrijgelaten, wil justitie niet zeggen. Zijn advocaat weigert elk commentaar. Volgens hem wil Holleder buiten de publiciteit blijven. Opnieuw veel doden bij een zelfmoordaanslag in Bagdad. In een shiitische wijk van de Iraakse hoofdstad kwamen zeker 28 mensen om het leven. Vele tientallen mensen raakten gewond. De bom ging af op een plek waar rouwenden bijeen waren... voor de begrafenis van een man die een dag eerder bij een aanslag was gedood.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 De werkloosheid in Spanje is opgelopen tot ruim boven de 5 miljoen. Volgens officiële cijfers zit nu 22,8% van de Spanjaarden zonder werk. Komt neer op 5,3 miljoen mensen. Dat is een forse stijging vergeleken met een kwartaal eerder. Toen waren er 4,9 miljoen werklozen. Correspondent Rob Zoutberg. De werkloosheid in Spanje die raakt vooral de jongeren. Een op de twee jongeren in Spanje zit zonder werk. En je ziet op dit moment dat nogal wat jongeren ook gewoon wegtrekken uit Spanje omdat ze hun werk hier in ieder geval niet meer kunnen vinden. Mensen trekken naar Zuid-Amerika, mensen trekken naar Duitsland toe. Maar op televisie zag je van de week ook al mensen die Chinees aan het leren zijn... omdat ze geloven dat daar in China een betere toekomst voor ze is. De werkloosheid in Spanje is in 17 jaar niet zo hoog geweest. Nergens anders in de Europese Unie hebben zoveel mensen geen baan.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 Dus als zij constateren dat dat geen invloed heeft op hun waardering... dan is dat uh, op hun positie. Ter Haar is een van de getuigen die vandaag worden gehoord door de commissie De Wit. Woensdag bleek dat er veel misverstanden waren over wat nu precies bekend was... en wat wel en niet moest worden meegerekend. De commissie probeert erachter te komen hoe het kon... dat de overname door de staat uiteindelijk veel meer kostte dan de oorspronkelijke prijs. Rond deze tijd begint het verhoor van oud-president Welling van de Nederlandse Bank. Dan het weer nog volop zon, later in het westen kans op een bui. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen is in het zuiden en zuidwesten eerst nog wat regen. Later droog en zonnige periode en het wordt een graad of 5. Vanaf zondag droog en koud. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spa Online rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 De gids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen. Ik keek vanmorgen in de spiegel en terwijl ik mijn tanden poetsen, zei ik hardop. Ik ben presentator, Ik ben presentator, Ik ben presentator. Kan me niet schelen waarvan. De zaken dan maar. Bouwvakkers, thuiszorgmedewerkers of postpakketbezorgers. Tot voor kort werken ze allemaal een vaste dienst. Maar werkgevers vinden ze te duur. Ze werken liever met ZZP'ers en oproepkrachten. Dus moeten die bouwvakkers of postpakketbezorgers uit dienst en voor zichzelf beginnen. En dat betekent minder betaald krijgen en geen gegarandeerde uren meer. Zij betalen de rekening in deze tijden van crisis. Straks praat ik verder over dit onderwerp van Zembla. Juf Marian van de openbare basisschool op Dreef heeft meer dan 40 jaar lesgegeven. En in die 40 jaar veranderde niet alleen de flatwijk Vollenhoven waar die basisschool in staat, maar ook het basisonderwijs zelf. Deze week kijken we drie dagen lang naar die veranderingen door de ogen van juf Marian. En deze week opende minister Verhagen in een Helmondse Automotive Campus. Daar zijn allerlei bedrijven te vinden die iets te maken hebben met de auto-industrie. En autojournalist Wim Oude was er natuurlijk bij. En u kunt er ook weer bij zijn. Surf naar de Brussel wil het stakingsrecht van werknemers in de lidstaten beknotten. Dat meldt de vakcentrale FNV op basis van de uitgelekte stukken van de Europese Commissie. En dan gaat het om stakingen met grensoverschrijdende effecten. Wat dat inhoudt ga ik vragen aan FNV-voorzitter Agnes Jongerius... die momenteel in Davos het World Economic Forum bijwoont. Mevrouw Jongerius, goedemorgen. Goedemorgen. Stakingen met grensoverschrijdende effecten. Gaat het dan over TGV, TGV's, over verkeersleiders, over blokkades door vrachtwagenchauffeurs Waar gaat het dan over? Uh, uh, nou, het gaat bijvoorbeeld over Poolse aspersiestekers die in Nederland minder verdienen dan hun Nederlandse collega's... geen huur uit kunnen betalen. En stel je nou voor dat de Poolse en de Nederlandse collega's... samen besluiten in staking te gaan... Uh, dan kan hun werkgever naar de rechter en die zegt ho, ho, ho, ho, ho... Uh, dit mag allemaal niet zomaar. Er is in Europa vrij verkeer uh, en uh, dat vrij verkeer mag je niet uh, belemmeren. Uh, en de rechter volgens deze uitgelegde stukken moet dan dus het belang van het economisch verkeer, dus van uh, het geld verdienen, van het grote geld belangrijker vinden uh, dan het uh, recht van mensen. Nou lijkt mij stakeren een fundamenteel recht. Er is veel voor gestreden. De afgelopen Zeker. decennia daar kan de Europese Commissie toch niet zomaar een streep doorhalen. Nou, dat uh, proberen ze dus nu uh, wel. Hè. Het zijn uitgelekte stukken. Ze zouden uh, op 8 februari aanstaande gepresenteerd uh, worden. Maar we hebben er de hand op kunnen uh, leggen. En in die stukken staat... vrij verkeer van uh, goederen van diensten is belangrijker dan uh, de rechten van, uh, van mensen. En dat is inderdaad een enorme doorbraak uh, ten nadelen uh, van het Europese denken. Want daar is altijd gezegd... De sociale rechten zijn belangrijk. Dit zijn fundamentele rechten. Die moeten we beschermen. En die moeten hand in hand gaan. Een sociaal Europa moet hand in hand gaan met de economische groei. Maar nu wordt echt een fundamenteel andere keuze gemaakt. Maar is dit nou een voornemen of is dit al bijna gangbaar beleid? Nou, dit is dus, als we niet uitkijken, op 8 februari een opvatting van de Europese Unie... U moet denk ik zich goed realiseren dat het Nederlandse stakingsrecht gebaseerd is op Europese regels. En als in Europese regels aan de rechter gevraagd wordt om te toetsen of uh, een staking niet te veel schade aanricht. Kijk, we staken in Nederland niet veel. Uh, met Zwitserland zijn wij het land met het laagste stakingsaantal. Maar als we staken, dan is dat natuurlijk wel bedoeld om schade aan te richten. Uh, om zo weer een betere onderhandelingspositie af te, uh, af te dwingen. En als er nu dus Europese regels komen uh, die zegt economisch verkeer belangrijker dan mensen, geld belangrijker dan mensen, dan heeft dat enorme effecten, ook voor de stakingsacties. Maar bent Nederland. u er niet bang dat de werkgevers een wapen in handen krijgen om ook andere niet grensoverschrijdende stakingen door de rechter te laten verbieden? Ja, zeker. Eh, juist omdat eh, stakingsrecht gebaseerd is op die Europese regels, is het dus voor werkgevers makkelijker eh, om naar de rechter te gaan en te zeggen wij willen deze actie verboden eh, worden eh, en eh, verboden krijgen. En wij schatten in dat met deze nieuwe Europese regels werkgevers dus meer kans krijgen. Eh, maar gaat Nederland hiermee in instemmen? Wat verwacht u? Nou ja, ik ben dus hier in daarvoor gisteren uh, onze premier uh, Mark Rutte tegengekomen. Die is hier uh, ook. Ik heb hem gezegd, uh, jij moet ervoor zorgen dat dit tegengehouden wordt. Uh, het is gelukkig een besluit wat per unanimiteit genomen moet worden. Dus uh, wij hebben maar één premier nodig die nee zegt tegen het voorstel. Alle hoop op ja, het, ja. En, wat zei hij? Nou ja, hij zei, stuur mij maar een mail, dan ga ik er naar kijken. Dat heb ik hem <lacht> natuurlijk ogenblikkelijk gedaan. En ik hoop hem straks ook nog even aan de oren te kunnen trekken. Want dit is echt zorgelijk. We staken in Nederland niet vaak. Als we het doen, dan doen we dat met terechte redenen. En het kan niet zo zijn dat in Europa het grote geld belangrijker is... dan de belangen van mensen. Maar en u dat heeft dat niet zoveel bondgenoten in het kabinet natuurlijk, hè? Um, um, maar um, uh, zelfs als je niet veel bondgenoten hebt in het kabinet... dan uh, verwachten wij toch ook dat dit kabinet fundamentele arbeidsnormen beschermt. Uh, u zei het net zelf, we hebben er lang voor moeten te strijden uh, En wij geven dit niet zomaar op. En wat kunt u nog meer doen? Zijn de FNV-bonden al gemobiliseerd? Uh, de FNV-bonden zijn gemobiliseerd. We starten vandaag ook een uh, petitie via uh, onze website www.fnv.nl... Uh, we gaan uh, uh, onze leden oproepen uh, om uh, hier massaal nee tegen laten te laten horen. Niet dat we ze allemaal nu meteen oproepen om te gaan staken. Oh. Maar Ik dacht Europa meteen mag... aan het Malieveld, aan de Rode uh, ja. Roepen. <laughs> maar Europa mag niet zomaar uh, knibbelen aan fundamentele arbeidsnormen... waar collega's generaties voor ons flink voor hebben gestreden. Er zijn genoeg internationale collega's daar die veel invloed hebben. Dus die kunt u allemaal aanschieten en dan gaat het wel van de baan. Uh, we... We hebben inderdaad één premier nodig van ja. die 27. Dat moet toch lukken? Nu ik u toch spreek, hoe gaat het eigenlijk met u? Met mij gaat het wel goed, ja. ja. Bent u in Devoostar al benaderd voor een andere functie? Uh, uh, nee, maar ik ben, zoals u ziet, nog steeds heel erg met mijn huidige functie bezig. Uh, ik ben hier uh, met een internationale vakbondsdelegatie... Uh, om uh, al die wereldleiders, al die bedrijven te overtuigen... dat er echt banen bij moeten komen. En dan heb ik het over banen voor Europese en wereldburgers. Dan ja. heb ik het niet zozeer over een baan voor mezelf. Ja, Maar ambuieert u ook een internationale post? Ach, ik uh, weet echt nog niet wat ik later ga worden als ik groot ben. En wanneer bent u groot? Uh, uh, uh, nou ja, we, uh, we hebben uh, uh, gezegd... Uh, het is de bedoeling dat wij in juni het oprichtingscongres van de nieuwe vakbeweging uh, gaan, uh, gaan organiseren. Uh, Jette Kleinsma is heel druk uh, bezig met de voorbereiding uh, van dat oprichtingscongres. Ja. En in juni wordt dus het moment uh, waarop ik uh, de voorzittershamer over ga geven aan een opvolger. Want het wordt denk ik dan ook tijd. Een nieuwe beweging, nieuwe leiding aan de top. Dan spreken we elkaar vast nog wel als u weer volwassen wordt. Oké, okay, prima. FNV-voorzitter Agnes Jongerius vanuit het Zwitserse Davos. Voilà. De Gids. .fm. De wijk Vollenhoven in Zeist is dus een flatwijk waar meer dan 50 nationaliteiten wonen. En voor de allerlaatste keer gaan we luisteren naar juf Marian van de basisschool. Op Dreef heet hij. In 1970 begon ze daar als kleuterjuf en gisteren was de laatste schooldag. Meer dan 40 jaar heeft ze lesgegeven en in die 40 jaar veranderde niet alleen Vollenhoven, maar natuurlijk ook het basisonderwijs. Vollenhoven verslaggever Joost Wilgerhoff, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Je hebt juf Marian gisteren en eergisteren al uitgebreid aan het woord gelaten. Waar gaat ze het vandaag over hebben? Over toetsen en prestaties. Druk. Want in de, in de voorlaatste schoolweek van haar uh, carrière nam de juf haar kleuters een CITO-toets af. En uh, dat zelfs kleuters getoetst worden, dat is echt iets van de laatste jaren. En hoe gebeurt dat dan op de dreef? Nou, dan uh, gaat de juf uh, die gaat de klas in en daar haalt ze de groepjes uit de klas. Want ze vindt het eigenlijk niet reëel om 28 allochtone kleuters klassicaal een toets af te nemen. Ze wil die kinderen toch nog een beetje helpen. Mag dat? Dat mag eigenlijk niet volgens de regels, maar dat deert haar niet. Omaima, Jasmine, Omaima en Zene, vier. Kom maar. Gaan jullie mee? Gaan we naar de koffiekamer? Vroeger deden we dat inderdaad niet, dat toets. Spannend, hè? Dan ging je gewoon af op wat je zag en wat je deed... en wat je natuurlijk ook wel, wel noteerde, maar op een hele andere manier. Ik heb toevallig laatst een map in mijn handen gehad met allemaal oude stukjes tekst. Daar schreven we dan bijvoorbeeld in op van... ...kind is heel stil in de klas, moet misschien nader onderzocht worden. En dan schreef je ook bijvoorbeeld op, misschien is er thuis wat mis. En dan ging je op huis bezoeken en dan was er vaak helemaal niks aan de hand. En soms ook wel. Ik heb ook vaak het gevoel als je kinderen toetst... ...het zijn soms ook gewoon toevalstreffers. Ze horen iets en denken ze, oh, ze luisteren niet eens de hele zinnen af. En... Dit zijn ook dingen die je vaak al weet van kinderen... omdat je in de klas daar constant mee bezig bent. Ja. En dan mag je je kartonnetje weghalen. Waar staan de poppen goed op een rij? Van dik naar dun. Zet daar een streep onder. Loshoos van breed naar smal. Wij, ze hebben, we hebben bijvoorbeeld blokken in de klas met zwarte plankjes. Mm -hmm. Nou, Dat zijn vierkante rechthoeken. Die zijn breed, die zijn smal. Dus... Dat oefenen ze wel. En als ze dan ineens dit onder hun neus kijken... dan denken ze, wat is dit? En als je dus tegen ze zegt bijvoorbeeld... Van, denk eens aan, aan de zwarte plankjes in de klas. Oh ja. Ja, want dat is anders dan wanneer je het op papier moet ja, zetten... Natuurlijk. of dat, wanneer ze ja. die blokken voor ja. zich zien. Ja. Ja. ja, sommige kinderen bij ons op school... hebben toch nog altijd problemen met de taal. En zeker de, de CITO-toetsen... De tekst soms is zo lang voor die kleintjes... Draai de bladzij maar om. Dat ze horen het eerste stukje en de rest vergeten ze. En dan, ja, dan doen ze maar wat. En dan zie je boven aan de een eentje. Mag je weer je kartonnetje onder de dikke zwarte streep leggen? Ja, goed zo. Nou moet je heel goed kijken. Dan zie je een ketting. Bovenaan in het hok. Maar hij is nog niet af. Welke kraal moet ik nu pakken? Vroeger had je testen, hè? Nee, zo... Je pakt je arm, die strek je uit, die vouw je dus over je oor. En dan moest je je andere oor vast kunnen pakken. En als dat dan in verhouding was, dan was het kind meestal schoolrijp. Want een kleuter heeft in verhouding tot zijn lijf een groot hoofd. En het leuke is, dat we hebben dat vorig jaar gedaan. En precies de kinderen waarvan wij zeiden van... nou, laat hij nog maar lekker een jaartje kleuteren. Het komt er echt uit. Je lacht je dood, want dat is echt heel... Onnozel, want wat is dat nou? En sommigen doen dat, hè, achter hun hoofd langs. En dan kunnen ze hem pakken, maar het moet mm -hmm. echt over de bolle kant van hun hand. En je ziet, mij lukt het. Dus, ja. <laughs> maar Jan had het over lekker laten kleuten. Gewoon nog een tijdje bij de kleuters laten zitten, eigenlijk. Ja, dat is voor sommige kinderen is dat, is dat nodig. Want uh, in groep drie uh, moeten die kinderen echt gaan leren. En dat komt uh, te vroeg. Dus als er twijfels over bestaan, dan uh, liever nog een tijdje spelen in. Groep 2. Maar dan kost die kinderen dat wel een jaar natuurlijk. Ja, dat kost ze een jaar, maar zij zegt van... het is niet goed voor kinderen die te veel op hun tenen moeten lopen. En dat geldt ook voor de kinderen uit de hogere klasse. Toevallig hoorde ik dat gisteren van een moeder. Die heeft een kind in groep 8 en er waren thuis wat problemen. Dus het advies is wat lager uitgevallen dan dat zij gehoopt had. Maar die is zo verstandig om te zeggen van... nou, we laten het lekker zo gebeuren. En dan zien we volgend jaar wel. En als het erin zit, dan komt het er ook wel uit. En denk ik, hè Jij bent heel verstandig bezig. Ja, dus jij, je kan een kind pressen, maar ja, dat, helpt, dat helpt niet. Dat merken wij nu met, als je kijkt bij ons naar de toetsen. Als je naar de uitslagen van de toetsgegevens kijkt... Dan, dan merk je dus heel goed dat de kinderen die een jaar langer nu in de kleuterklas zitten... dat die gewoon veel beter hun toets maken. En dan denk ik, yes, ze staan dus nu wel met die beide poten in die Nederlandse klei, wat ik altijd roep... En natuurlijk, je moet voldoen aan een aantal criteria die, die van hoge hand worden opgelegd. En dat vind ik op zich ook niet zo erg, maar dat moet niet het hele werk in het onderwijs gaan beheersen. En daar heb ik wel eens moeite mee. Dat gebeurt. Dat je van elke zes weken van een kleuter die een probleem heeft iets op moet schrijven en iets vast moet leggen. En dan denk ik, jongens, hou ze op. Laat mij lekker werken. Met de kinderen. Mm -hmm. En die problemen schrijven we toch wel op. Want dat is geen werken wat je... Nou, dan... je ja, weet je, dan ben je druk met de hele administratieve handelingen allemaal. Daar heb ik wel eens moeite mee tegenwoordig. En dan gaan we naar de laatste van deze bladzijde. Daar zie je allemaal kwasten staan. Goed. Zo. Welke rij kwasten staat goed van hoog naar laag? Van hoog naar laag. Je hebt nu ook al een peutervolgsysteem van CITO. Met andere woorden, we toetsen al vanaf 2,5 jaar. En, ja. Ja ik, ik heb daar geen, ja, ik heb daar wel een mening over in zoverre dat ik denk van... moet dat nou allemaal? Laat die kinderen lekker spelen. Maar ik roep altijd jonge kinderen die leren golfsgewijs. En soms staan ze een poosje stil boven op die golf... en soms dan donderen ze ook weer van die golf af en heb je een terugval. En dat, ja, dat zijn de hersenen van kleuters. Je kan soms stampen wat je wil. Ik heb het wel eens geprobeerd met kleuren. He, gewoon de basiskleuren rood, geel, groen en blauw. En yes hoor, na drie weken, oh, het kind wist het. Aan drie weken met vakantie komen terug en zijn het kwijt. En door het maar steeds aan te bieden en het in die klas te hebben... dan weet ze het op een gegeven moment vanzelf wel. Ja. Dus die bureaucratie en steeds meer toetsen voor jonge kinderen... dat gaat juf Marjan dus niet echt missen. Wat nee. gaat ze wel missen? Nou, haar collega's en de kinderen uh, natuurlijk. En, uh, maar die kinderen gaan juf Marjan uh, ook uh, missen. Er waren allerlei afscheidsredes uh, en uh, gezangen. Maar er was ook een mooi klein briefje... van de elfjarige Hartitia. Met een rood hart in het midden... en op een paarse ondergrond schreef ze het volgende. Voor juf Marian. Juf Marian, we gaan u erg missen. U bent lief, u kan goed omgaan met mensen. U hebt een goede hart. We hebben hele leuke tijden met elkaar beleefd. Maar jammer, nu gaat u weg. We gaan u heel erg missen. Groetjes van Hartitia. Ja. Ja, nou, hoe lang is die in, in Nederland? lief, hè. Nou, en dan in zo'n korte periode, dan de taal zo machtig is... dat vind ik echt heel knap. Dus dat wordt er één om te bewaren. Ja. Ja. Trots die je, Ja, ze jo. gaat trots. Afscheid nemen, ja. Tot volgende week. Meer vanuit Vollenhoven in Zeist. Volg de Gids.fm en abonneer je op de nieuwsbrief. Ontvang de hoogtepunten iedere werkdag in je mailbox. Surf naar de Gids.fm en meld je aan. Die nieuwe grondwet die geeft de regering vergaande bevoegdheden. Bijvoorbeeld op het gebied van de media, de rechterlijke macht... en op het gebied van de centrale bankgebieden dus... die in, in democratieën ja, juist onafhankelijk opereren... en waar Orbán nu een hele dikke vinger in de pap heeft gekregen. Radio-incorrespondent David-Jan Godfra... begin dit jaar in Budapest bij een demonstratie van 10.000 Hongaren... tegen de omstreden nieuwe grondwet die op 1 januari daar in werking trad. Maar zaterdag waren er minstens... Minstens net zoveel Hongaren op de been om de regering te steunen. Wat verdeelt de Hongaren? Dat vraag ik aan Maria Balandux-Bojojic. Zij is Hongaarse van geboorte en auteur van Leven en Werken met Hongaren. Goedemorgen, Goedemorgen. mevrouw Balandux. Goedemorgen. Uh, Mensenmassas demonstreren in Boedapest dan wel voor, dan wel tegen de regering. Er komen politieke demonstraties vaak voor in Boedapest eigenlijk, normaal gesproken. Eigenlijk niet, maar in de laatste tijd eh, wel. Dat geeft aan dat er toch wat zorgwekkende toestanden zijn in het land. Maar toch wil ik heel graag benadrukken... dat eh, je meer over de achtergronden van eh, de situatie moet weten... om een oordeel te vellen. Vandaar dat u hier ook zit. Ja. Ik ga het aan u vragen. Wat zijn het voor mensen die protesteren tegen de, tegen de regering van Orbán? Tegen of voor? Tegen. Mensen die tegen de regering protesteren... er zijn meer mensen zeg maar, die op een Europese, Europees niveau denken. Uh, mensen die voor orbaan Er zijn dus meer mensen die heel erg opkomen... Uh, voor de Hongaarse natie, voor de patriotisten... voor Hongaarse gewoonten, voor Hongaarse cultuur. Uh, dit is heel erg diep geworteld... En, ik, uh, als achtergrondinformatie zou ik graag willen vertellen dat er een sterke polarisatie is in het land. Ja. En dit is begonnen eigenlijk in uh, 2002. Uh, toen is uh, het al begonnen? Toen is het begonnen. Waarom dan? Uh, waarom is dat begonnen? Uh, de mensen waren ontzettend blij en was een grote euforie naar de val van het communisme. Ja. Maar Want dat was al een tijd geleden. Dat was een tijd geleden. Maar uh, in 2002 kwam die... Uh, Ex-communistische partij, de socialisten noemen ze, zich, noemden ze zich, noemen zichzelf aan de macht. En er waren heel veel misbruiken, blunders, corruptie. En de meeste Hongaren hadden absoluut genoeg van. Dus ze wilden iets anders. En toen hebben ze massaal gestemd op Orbán. En ze hebben massaal op de regering van Orbán gestemd. Op de nationalistische partij eigenlijk. Uh, zo ik noemen? zou dat veel meer patriotisch noemen. En om dat goed te kunnen begrijpen... zou ik veel dieper in de geschiedenis in moeten gaan. Maar dat, dat doen we nu niet. Zoveelzo Nederlanders hebben denk ik een beetje hekel aan geschiedenis. Hoewel zonder verleden kan je de tegenwoordige tijd helemaal niet begrijpen. Maar, maar, maar zijn de Hongaren mensen die veel meer in het verleden leven dan wij? Bijvoorbeeld? Ja, Hongaren ja? leven jammer genoeg. Dat ik. Ik, ik wil uh, geschiedenis niet ontkennen, de belang Factoren voor de ja. geschiedenis. Want de geschiedenis vormt ons. Het geschiedenis heeft ook Nederlanders gevormd en alle naties. Maar je moet natuurlijk de grenzen weten. Hoe ver haal je? En uh, de hele regio. Uh, is geneigd om veel in het verleden te leven. Hongaren waarschijnlijk hebben een bijzonder talent ervoor, talent, talent ervoor ja. om uh, terug te denken naar de heel, uh, hele uh, uh, leuke uh, tijden toen Hongarije nog belangrijk was. Kijken ze zo ver terug dan? Om, om, uh, kijken, anders anders dan zijn ze te somber gestemd misschien. Als ze, dat niet ze, doen. Ze, ze, ze kijken, heel veel mensen kijken, heel, heel ver terug. En dan praat ik zelfs op de 11e, de 12e, de over 13e eeuw. Maar ja. de mensen die, die dus tegen Orbán zijn, dat ja. zijn mensen... die zijn voor aansluiting bij Europa, die zijn Europees georiënteerd... Ja. die zijn internationaal georiënteerd, zegt u. Uh, zijn dat voornamelijk jonge mensen? Uh, Heel veel jonge mensen, het hoeft niet per se jonge mensen te zijn... maar de meeste zijn de jongere generatie, de twintigers, dertigers... maar er zijn ook 40 is, 50 vijftigers. Het volkskarakter van de Hongaren, wat is dat? Ja... <laughs> dat is een hele moeilijke vraag. Want gewoon, wij, wij, wij zijn een beetje buitenbeentje En dat voelt men ook in Europa. Dit zijn, zijn geen Latijnse volk. En Slavische volk. En Germaanse volk. is alles niks eigenlijk. Uh, uh, wij zijn qua taal met esten en, en Finse taal ver, uh, verwant. Maar wij kunnen elkaar toch niet verstaan. Alleen ja. de structuren lijken op elkaar. En de taal isoleert. Dit is, uh, dit is tragisch. Want door de taal uh, denkt men dat Hongarije minder Europees is. Hoewel, dit is een Europese civilisatie. Dit is een uh, christelijk land sinds 1000. Ja. En ooit was het belangrijk in de geschiedenis. Maar door uh, de ongelukkige geschiedenis, en heel vaak waren wij slachtoffer van de geschiedenis. de uh, Hongaren zijn wat melancholisch en pessimistisch geworden. Het ja. is een vellende drank. Jammer genoeg, er zijn veel alcoholisten. Dat klopt, ja. ja. En ik denk er dus niet positief over de toekomst? Zeker niet nu het economisch ook veel en veel slechter gaat. In de Hongaarse karakter zit heel veel melancholie en pessimisme, ja. En want het gaat slecht ook met de Florint, het munt. Dat gaat niet goed met de economie. En als het met de economie niet goed gaat, dan gaat het met de Florint ook niet goed. En hoe komt dat, dat het slecht gaat met de economie? Behalve nee. natuurlijk de ja. economische crisis die in ganz Europa heerst. Dat is ook eigenlijk heel erg jammer dat dat, dat zo ver is gegaan. Want uh, rond de tijden van de omwenteling, 1989, was Hongarije zeg maar, uh, de beste leerling van de klas. Onze economie was heel goed binnen de regio. Maar door de uh, uh, polarisatie binnen de politiek, uh, eigenlijk de hele economie is uh, misgegaan. Uh, dus het was onder het communisme beter, economisch gezien, of niet? Uh, onder het kaandade regime, ja. Ja? ja, en dat heeft ook heel speciale redenen. Ja. Maar, welke reden is dat dan? Dat zogenoemde neo-economische mechanisme, wat in 1968 uh, heeft Kader ingevoerd, ja. dat betekende dat uh, hij wilde stabilisatie. Hij wilde gewoon voldoende brood en goeia's voor de mensen geven. Dat is gelukt. Ja. En om dat te bereiken uh, mochten uh, uh, mensen een klein uh, privébedrijf... met één, twee uh, werkenden op te richten. En ook in de landbouw een heel klein stuk privélandbouwgebied uh, te hebben. Dus een heel klein beetje kapitalisme. Heel klein beetje. Ja. En dat heeft uitstekend gewerkt. Daardoor de economie bloeide. Want het, het, was ook een, ja, het werd altijd beschouwd als een buitenbeentje ook Hongarije... in die sovjet Unie. Uh, Wij waren hè? de vrolijkste barak... De volgende ja, barak. Het barak. En, en waarom? Omdat de Hongaren hadden genoeg te eten. Zoveel levensmiddelen dat Hongarije kon uh, exporteren. Eén uh, keer in de drie jaar mochten we naar het westen met speciale toestemmingen. Andere landen, uh, Tsjechen, Bulgaren, uh, DDR-mensen of Roemenië helemaal uh, niet. Hoe zou het er de muur blijven? Dus uh, relatief, alles is relatief. Uh, dus relatief uh, waren de mensen. Dus maar uh, tevreden En waarschijnlijk heel veel mensen gelukkiger. Het, het communisme werd het ook wel genoemd, hè? Ja, daarom. Omdat genoeg voldoende eten was. De hele, andere, de hele Oostblok, de andere landen kwamen naar Hongarije om te eten. Nou, terug naar Orbán. Ja. Is je nou goed of verkeerd bezig? Uh, ja. Dat ziet er naar uit dat heleboel dingen misgaan. Maar... Ik zou nog altijd een beetje de voordeel van twijfel geven. Dat is heel, ik, ik hou er niet van om heel snel oordelen. En eh, het Westen oordeelt natuurlijk... Iedereen oordeelt met het eigen culturele bril. En heel veel om de achtergronden weet je niet, hè? Nou ja, maar hij komt natuurlijk aan de fundamenten van een democratische staat, hè? Uh, dat is het grote probleem. Dat is Media, zorgwekkend. Dus dat er worden is, mensen dat zorg, dat is die tegen hem zijn. Dat is zorgwekkend. Dat ja. is zorgwekkend. De rechterlijke macht. Dus hij, hij doet heel veel dingen die hij niet zou mogen of moeten doen. En dat is een hele grote teleurstelling voor heel veel mensen die op hem hebben gestemd omdat de mensen genoeg hadden van de afgelopen ja. acht jaar voor Orbán. En de groot deel van die mensen zijn ook teleurgesteld. Maar ja, wat moet je? Er is geen derde oplossing in Hongarije. Wij hebben geen derde grote goede partij. Ja. En als je Democratie keer... is moeilijk in Hongarije? Kijk, in de hele regio, er zijn maar heel weinig landen in de wereld... en ook in Europa, die echt democratisch kunnen werken en denken. Welke? Dan? Ik denk dat de Gaulle heeft ooit gezegd... De goal? De goal, ja. Dat de kleine koninkrijken rond de Noordzee zijn geschikt voor democratie... maar de rest, dat is een wraakteken. Dus ik vraag mij... Kijk, je kunt leren, maar niet in twintig jaar. En Hongar de geschiedenis was uh, niet zo lief voor Hongarije en voor de regio. Dat uh, ze zijn gelukkige landen en minder gelukkige. Hongarije hoort tot de minder gelukkige landen. Dus wij hadden de, de geschiedenis gunde hun, ons de tijden in... om te leren wat is democratie is. Als je een parlement hebt, en wij hebben het grootste parlementsgebouw naar uh, Londen, naar Westminster, ja. dat is nog geen garantie voor democratie. Wij wachten de ontwikkelingen met spanning af Absoluut. in Hongarije. Ja. Mede met u. Maria Balandux-Borjojc, internationaal trainer en auteur van Leven en Werken met Hongaren. Dank voor uw komst. Dank u wel. Voor jou tien anderen. ZZP'ers en thuiswerkers hebben geen keus. En de webwereld van Savira Ringeling. De eerste hoofdpunten van het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De vraag of mensen permanent in een vakantiehuisje mogen wonen is een zaak van de gemeente. Dat vindt minister Schult van Hagen. En het kabinet hakt daar vandaag een knoop over door. Al jaren is er discussie over de vraag wie over bewoonde vakantiehuisjes gaat. De werkloosheid in Spanje is opgelopen tot bijna 23 procent. Nergens anders in de EU is dat cijfer zo hoog. Nederland zit bijvoorbeeld onder de 6 procent. Van de Spaanse jongeren zit de helft zonder werk. Opnieuw veel doden bij een zelfmoordaanslag in Bagdad. In de Shiitische wijk van de Iraakse hoofdstad kwamen zeker 28 mensen om het leven. Vele tientallen raakten gewond. Sinds het begin van het jaar zijn bij aanslagen in Irak zeker 200 mensen omgekomen. En de rechtbank in Haarlem is bezig met de uitspraak in de vastgoedfraudezaak. In totaal krijgen twaalf verdachten hun vorders te horen. Tegen de hoofdverdachte, Jan van Vlijmen, oud-directeur van het bouwfonds... is zeven jaar cel geëist. In die fraudezaak gaat het om tientallen miljoenen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm. Met Felix Murders. De tijdgeest. deze rubriek blogt Simone Wijmans over de digitale wereld. Ze werd vorige week uitgeroepen tot e-chick 2011. Wat dat is en hoe de webwereld eruit ziet, hoort u straks van zelfbenoemd webnerd en ondernemer Savira Ringeling. Eerst Apps voor Nederland. Gistermiddag werd in Utrecht de prijsuitreiking gehouden van Apps voor Nederland. Een wedstrijd voor makers van websites, mobiele telefoonapps... apps en andere online toepassingen. Deelnemers moesten applicaties bedenken op basis van data van de overheid. alleen sticker, jurylid en directeur van de Waag Society... die de wedstrijd organiseerde in opdracht van drie ministeries. Het idee achter de wedstrijd is dat uh, de overheid heel veel interessante data heeft. En als je die ontsluit en, en beschikbaar stelt uh, aan creatieve ontwikkelaars dat je dan hele bijzondere toepassingen kan krijgen. lokale en de landelijke overheid houden een grote variëteit aan data bij. Van data over waar kan je de richtbaar de toilet vinden... tot data over de kwaliteit van scholen... data over historische beelden en locaties van die beelden... Uh, mobiliteit, dus waar zijn, auto, waar zijn de trams, waar zijn de, uh, de, de treinen, dat soort informatie. Niet, niet dat dat allemaal al beschikbaar is, maar dat is wel de richting waar je aan kan denken. Veel informatie dus en ook veel verschillende inzendingen voor de wedstrijd. Uh, een van de winnaars is uh, 10.000 scholen. Dat is een app die helpt om keuzes te maken bij uh, welke school je kiest voor je kinderen. Dus die hebben heel veel verschillende data verzameld, een heel eenvoudige toepassing gemaakt waarbij je zelfs niet door al die websites hoeft heen te gaan, maar dat je het in één oogopslag kan zien. Er zijn een aantal wc-apps, dus de, degene die heeft gewonnen is de Hoge nood. waarmee je overal in het land kan zien waar de licht zijn en waar het flat is. Ja, is. Het is een groot veriteit. Ik zeg dit, om duidelijker in het licht te stellen de grote betekenis van de tot brengen van het nieuwe Rijksmuseumgebouw, dit fragment komt uit het Polygoonjournaal van 1935 en gaat over een 50 jaar Rijksmuseum. De beelden zijn afkomstig uit het archief van het Instituut voor Beeld en Geluid... en zijn te zien bij de winnaar van de apps voor Nederland-wedstrijd, de Vistory-app. Hiermee worden historische beelden en films verbonden aan een fysieke locatie. Jeroen van der Linden is een van de makers. De app is een, uh, een mogelijkheid om door oude beelden heen in de huidige wereld te lopen, zeg maar. Dus je bekijkt een oude film, een bijvoorbeeld het polygoonsjournaal. En in combinatie met nieuwe beelden die gebruikers hebben genomen, zie je de vergelijking tussen het heden en het verleden. Het geeft echt de historie weer. Een van de eerste filmpjes waar we beelden bij en snapshots genomen hebben, is Rockin bijvoorbeeld. Ja, daar loopt op de huidige foto een tramlijn. En op, de, op het oude filmpje loopt er een gracht. Dus je ziet heel duidelijk daar het verschil van vroeger uh, en nu. Volgens Marleen Sticker van de Waag Society... zal in de toekomst veel meer overheidsinformatie gebruikt kunnen worden in apps. Ja, je ziet, je ziet het in een beweging die, die, die wereldwijd gaat. Dus Er zijn veel, uh, veel steden die eigenlijk uh, opbieden van wie is de eerste... die volledig transparant is met zijn data. En je ziet dat er, dat er in, bijna bij elke overheid wel iemand bezig is... Uh, gestructureerd om die data beschikbaar te stellen. Het blijft eigenlijk langs wat je moet nu argumenteren waarom je data uh, vindt dat die niet beschikbaar zou moeten, uh, gesteld zou moeten worden. Tijdgeest, de webwereld van Savera Ringeling. Op Twitter 9700 volgers en ik ben eigenlijk altijd online. En je bent uh, eerder deze maand uitgeroepen tot e-chick van 2011. Wat is in hemelsnaam een e-chick? Uh, een e-check is een vrouw uh, die uh, door middel van so sociale media succes heeft behaald. En dat kan zakelijk succes zijn, dat kan met een blog zijn. Nou ja, uh, In het verlengde daarvan is het natuurlijk ook zakelijk. Uh, maar die dat in ieder geval succesvol heeft ingezet. Jij bent een van de vrouwen, een van de chicks achter Content Girls. Wat is dat voor site? Nou, Content Girls is een website die met blogs uh, wordt door verschillende mensen geblogd. Op dit moment bijna 40 bloggers. Uh, over onderwerpen die interessant zijn voor mensen die op en met het web uh, werken. Uh, en dan, ja, je zegt het al, hè, Content Girls met een lichte voorkeur voor vrouwen. Want is daar nog te weinig aandacht voor? Nou ja, toen ik zelf begon, en ik begon op internet in 1997 nou, denk ik... toen was ik, uh, heb ik wel eens gewerkt op afdelingen waar ik de enige vrouw was. Uh, ik denk niet dat er per se te weinig aandacht voor is. Uh, ik vond het alleen leuk, zelf. Ik ben die Zuid begonnen. Dus ik mag kiezen om die aandacht voor vrouwen te hebben. En uh, je hebt niet alleen aandacht voor sociale media... je bent ook nogal uh, katten- en honden-minded, uh, begrijp ik. Uh, ja, klopt. Ik ben ook echt, ik ben, uh, een van mijn ambities in het leven is om kattenvrouwtje te worden. Want je hebt ook twee sites op uh, honden- en kattengebied. Dat klopt. Uh, Doggish, die heb ik mogelijk gemaakt. Daar schrijf ik zelf niet zozeer voor, omdat ik inderdaad niet echt een hondenmens ben. En ik heb Kattish. En Kattish is inderdaad voor kattenliefhebbers. En daar schrijf ik zelf heel erg veel voor. En wat is er allemaal te vinden op die site? Uh, natuurlijk gadgets voor katten. Want ja, ik blijf natuurlijk wel een klein beetje een webnerd. Dus gadgets voor katten. Maar ook gewoon verhalen van mensen die zelf een kat hebben en daar iets over willen. Ja, en ook fashion tips voor kattenvrouwtjes. Want kattenvrouwtjes hoeven helemaal niet slecht te zijn om dat te zijn. En ook niet single per se. Kun jij je een wereld zonder internet nog voorstellen? Nee, ik kan een site starten. Net als dat, uh, nou ja, de Telegraaf dat bijvoorbeeld kan. Of, nou ja, whatever voor bedrijf. En zo'n wereld, dat is een, een democratiserende factor... die het internet op de maatschappij heeft gehad. Als we dat kwijtraken, dan verliezen we echt iets heel erg groots. En wat zijn jouw eigen online plannen voor 2012? We moeten die vrijheid die we op internet hebben niet kwijtraken. En in 2012 staat er een aantal uh, plannen op de wereldkaart. Uh, SOPA in Amerika, uh, wetgeving om de vrijheid op internet te beperken. Uh, ACTA in Europa. En in 2012 wil ik me eigenlijk vooral heel sterk gaan maken... om daar heel veel geluid over te maken... en hopelijk mensen te kunnen informeren over wat dat kan betekenen. Nou, de, de wetgeving is bedoeld, zegt men, uh, uh, om copyright te beschermen. Maar wat het uh, in effect kan doen... Wat het feitelijk kan doen, is uh, sites blokkeren zonder tussenkomst van de rechter. En dat is wat mij betreft heel erg problematisch. Ben je dan van plan het komende jaar zelf actie te gaan voeren? Zullen we jou vaker op de digitale barricade zien? Nou ja, als ik de kans krijg uh, of de mogelijkheid zie om de kans te nemen... dan zou ik dat zeker doen. Maar waar het volgens mij op dit moment voornamelijk om gaat, is informeren. En ik heb een weblog, uh, daar komen redelijk wat bezoekers... dus ik zal in elk geval proberen om via mijn eigen platform mensen te informeren... Maar als er meer mogelijkheden zijn, en ik hoop dat die er komen, dan zal ik die zeker ge gebruiken. Kattenvrouw, e-chick en webnerd Savira Ringeling. Alle besproken links vindt u terug op de website. Jouw tien anderen is de titel van de aflevering van Zembla die vanavond te zien is. De makers deden onderzoek naar de onderkant van de arbeidsmarkt... waar veel werkgevers af willen van vaste krachten. En dan kun je daar alleen nog maar werken als zelfstandig of als uitzendkracht. Met minder inkomsten en minder rechten als gevolg. Programmamaker Nicoline Herblot van Zembla zit hier. Goedemorgen, Nicoline. Ik heb die documentaire al mogen bekijken en dan zie ik uitzendkrachten... en thuiszorgers uh, die een kwart minder loon krijgen. Maar ik zie ook gesol met zzp'ers... En in welke sectoren worden die allemaal voor een hapbekratie ingehuurd? Nou, uitzendkrachten, ZZP'ers, heel veel in de bouw. Er zijn nog maar vier op de tien bouwvakkers in vaste dienst. En bij de post zie je dat alle voormalig rijksambtenaren waren het. Die mannen die de brieven bezorgden, die worden er langzaam allemaal uitgewerkt. En er komen allemaal ZZP'ers voor terug. Met name bij de afdeling pakketbezorging. Ja. En, ja. Um, ja, die afdelingen worden als het ware uitgekleed qua ja. vaste werknemers. ja. ja. Dat zie, je, dat zie je gebeuren. En dan, dan zijn er ook mensen die een erg bedrijfje oprichten. Dat vond ik wel mooi. En eh, die moeten dan zelf hun busjes betalen. Ja, dat en dan is heel ze duur. TNT-logo. En ja. krijgen ze erop gespoten. En dan rijden ze rond om pakjes te bezorgen. Ja, en zij hebben geïnvesteerd in die bus. Dat, dat is dus een investering voor jaren, maar de post kan hun binnen een maand op straat zetten. En als ze dat doen, dan zit jij dus met die bus nog, die je moet afbetalen op de een of andere manier. Dus die mensen die worden heel erg onder druk gezet. Die, die zijn niet een gelijkwaardige onderhandelingspartij ten opzichte van de post. Wat je als ondernemer zou moeten zijn. Ja. Um, maar ze worden gewoon, ja, ze hebben heel veel nadelen. Als ZZP'er heb je geen pensioenopbouw. Uh, als je ziek wordt, krijg je gewoon geen inkomsten. En die mannen van de post die worden per pakje betaald. En dan alleen als jij thuis bent en ze geven het pakje echt aan jou... Ja, dat dan is ook mooi, want betaald. als je het op het postkantoor gaat ophalen... dan krijgen zij dus niet betaald. Helemaal niets krijgen ze oh, dan, als hoor. jij niet thuis bent. Terwijl dat, daar kunnen zij geen invloed op hebben. Nee. Ja, dat, uh, je hebt ook gesproken met uh, een voormalig postbezorger van Post.nl. Hey, ik weet niet of je dat ooit wel eens hebt gedaan... maar gaat zelf maar eens dus 200 keer in en uit stappen op een dag. Ik denk dat je dat uh, aan het einde van de dag uh, helemaal kapot bent. Want je moet echt ja, soms wel eens buiten jezelf treden, zeg maar. Om uh, op tijd klaar te kunnen wezen. Is het beleid bij PostNL wel binnen de grenzen van de wet? Nou, dat zijn we aan het uitzoeken. Uit interne stukken die wij in handen hebben gekregen... blijkt dat er een convenant bestaat tussen PostNL en de Fiscus, de Belastingdienst. Maar nog de Belastingdienst, nog PostNL wil ons uh, antwoord geven op de vraag wat daarin staat. Ja. Yeah. Uh, er is nu, um, ja, normaal gesproken moet een zelfstandige meerdere opdrachtgevers hebben van de Belastingdienst. Als je maar één opdrachtgever hebt, zegt de Belastingdienst normaal tegen de post. Er moet loonafdracht gebeuren, pensioenafdracht enzovoort. Al die premies moeten eigenlijk betaald. Het uh, gebeurt niet, zag ik. Want er is dus kennelijk een convenant, een de, afspraak tussen de Belastingdienst en Postbund. Ja, we weten natuurlijk niet precies wat daarin staat, of het afgekocht is of wat. Dat, uh, maar uh, als je er naar kijkt, uh, er is een stichting subcontractors en die gaan een rechtszaak aanspannen nu. En daarin willen ze de rechter laten kijken naar de contracten die afgesloten worden met die zelfstandigen. En dat vergelijken met een Arbeidscontract wat iemand in vaste dienst heeft. En we hebben een professor arbeidsrecht gesproken. Die heeft al gekeken naar die contracten. En die concludeert eigenlijk dat het gewoon arbeidscontracten zijn... waar die postmannen mee rijden. Dat is professor Beltzer. Als wij vijf, zes dagen per week voor één en dezelfde opdrachtgever... werken zich moeten houden aan vrij strikte instructies... zijn dat voor mij belangrijke aanwijzingen... dat hier gewoon sprake is van een arbeidsovereenkomst. Nou laat je ook zien in die documentaire dat werknemers... met een normaal dienstverband ook voor blok gezet worden. Hè? Dan uh, mogen ze minder loon krijgen. En als ze daar niet mee akkoord gaan, nou, dan dreigt er ontslag. En dan ga je maar weg. Voor jouw tien anderen inderdaad. Waar ja. gebeurt ja. dat? In de thuiszorg gebeurt dat. Um, het gebeurt uh, in Haarlem. Die zaak zit in onze uitzending. Maar het gebeurt ook in Breda. Het gebeurt op veel meer plekken in die thuiszorg. Ja. En je moet het gewoon accepteren, anders ben je je baan kwijt. Maar je eerste loonstrook met minder geld... Dat was erg. Dan loop je te stamvoeten. Want dan denk je: nu is het echt. Mijn baas verdient 180.000 euro. Nou, ik misschien uh, 5.000, 6.000 euro in het jaar. Waarvan ik dus 2.000 euro in moet leveren. En dat is wel een poepieverschil. Hoe komt dat nu allemaal? Nou, bij de post is het uh, de, post is de markt is geliberaliseerd. Dus PostNL is nu uh, in de marktwerking. Alles moet goedkoper, efficiënter. En bij die thuiszorg is dat ook aan de hand. Gemeentes doen aanbestedingen. Uh, meerdere thuiszorgfirma's schrijven daarop in. Vaak krijgt de goedkoopste het. En ze schrijven zich soms zo goedkoop in... dat het CAO gewoon niet nageleefd kan worden. En dan krijg je dus dit soort dingen van... jullie moeten een kwart van je salaris inleveren... want anders uh, gaan we failliet als bedrijf. En met die dreiging moeten die vrouwen dat dus maar doen. En vaak zegt de gemeente dan... ja, uh, daar hebben wij niks mee te maken. Dat is dus de werkgever en de werknemer. Maar de gemeente, dus de overheid, speelt er wel degelijk een rol in. Dus de overheid zou er ook aan kunnen doen om dit tegen te gaan? Ja, er komt hiervoor ook... in de Eerste Kamer wordt een wetsvoorstel van de SP behandeld. Hierover binnenkort. En de SP wil dan dat dit soort praktijken niet meer voorkomen. Ja, je hoeft niet aan te besteden in de thuiszorg. Dat is niet een verplicht nummer. Het is een interessante documentaire. Nicodine Herblot van Zembla, hartelijk dank. Vanavond om tien voor half tien de aflevering Voor Jou, Tien Anderen. a Ja. Ed heet hij Kortweg. Langweg heet hij Ed Struilaard. En hij moest en hij zou een plaat maken en bekend worden. Op zijn negende had hij al een gitaar gekregen van zijn ouders. Toen uh, was hij fan van Eric Clapton en van Jimi Hendrix. En ja, hij hield het niet meer uit thuis. Hij verkocht zijn huis. En hij dook in de studio. Hij maakte een CD en daarvan Face Down. Word fan van de Gids .fm op Facebook. Surf naar de Gids .fm en klik op de link. Deze week opende minister Verhagen in Helmond de Automotive Campus. En daar zijn allerlei bedrijven op het gebied van de auto-industrie gevestigd. Autojournalist Wim oude was er natuurlijk bij. Wim, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Heb je nog gesproken met Verhagen? Ja, ja dat was uh, wel leuk. Hij uh, hield in zijn uh, openingstoespraak uh, voor die uh, nieuwe netwerkcluster Automotive NL... Hield hij een, een, eigenlijk een referaat over hoe hij vroeger zelf aan auto's sleutelde. Hij had een auto Renault 4'tje en dat deed hij altijd aan de hand van... Die vroeger bekende vraagbaken van Piet Olieslager. En aangezien ik zelf die dingen 40 jaar geleden heb helpen schrijven, hadden we dus wel even een, uh, een reden om even over te praten achteraf. En uh... Hoe goed die boekjes zo waren. En hoe goed zijn vaardigheid was van sleutelen. Was dat op de, zich heel aardig. In die boekjes werd dan uitgelegd hoe je aan zo'n Renault 4 moest gaan sleutelen. Als bijvoorbeeld de Ja, daar was. werd altijd een soort standaard tekst. Uh, was dat altijd van uh, hoe je die auto uit elkaar moest halen. En dan stond er aan het eind. Het montage geschiet in omgekeerde volgorde. Maar ja, als je die volgorde niet in de gaten hebt gehouden dan was het toch wel een probleem en daar hebben we nog wel even over gelachen. Nog, ja. Het was nog erger dan de IKEA dus. Wat is nou de bedoeling van deze campus in Helmond? Nou, die campus die, die, die bestaat al enige tijd. Die, een huisvest, een, een twintigtal bedrijven die allerlei uh, onderzoek en ontwikkeling doen voor de auto-industrie. Natuurlijk hebben we geen Nederlandse personenauto-industrie meer... afgezien nog van wat er nog over is van Netcar. Maar uh, het gebeurt ook heel veel voor buitenlandse opdrachtgevers. En uh, de belangstelling daarvoor die groeit. Uh, uh, er werken nu zo'n 500 mensen en dat moeten er duizend zijn over een paar jaar. En welke bedrijven zijn er dan gevestigd, Wim? Nou, dat, dat varieert van hele kleine uh, adviesbedrijven, uh, die bijvoorbeeld de handelsbetrekkingen tussen bepaalde landen met een auto-industrie bevorderen. Tot uh, grote spelers zoals Bentler. Bentler is voortzetting van het vroegere Volvo uh, Product Development en uh, experimenting. En daar uh, zit ook uh, bijvoorbeeld TNO, die vroeger in Delft zijn uh, hele vestiging had voor de auto-industrie, maar de de, de automotivepoot van TNO is nu ook verhuisd naar Helmond. En daar werkt men dus uh, onder andere voor uh, in samenwerking met de Duitse TÜV, TÜV voor die botsproeven uh, voor Euro NCAP. Maar ook adviezen aan met name de Chinese autofabrikanten. Want die zijn toch echt zichzelf aan het voorbereiden voor de Europese markt. En uh, ja, dat is een van de groeiactiviteiten daar in Helmond. Great Wall, Geely, uh, dat zijn de grote Chinese spelers die dus hun auto's laten Voorbereiden voor de Europese markt in Helmond. En is die campus er ook de oorzaak van dat je soms de A270 tussen Eindhoven en Helmond niet kunt bereiden? Ja, dat is, uh, dat is al een paar keer gebeurd uh, de afgelopen jaren. Uh, ze hebben daar uh, bij TNO met name een hele erg uh, zeg maar speerpunt innovatie uh, lopen. Dat, dat is namelijk dat treintje rijden. auto's die uh, zeg maar. Uh, zonder dat je dat zelf als bestuurder in, in de hand hebt... achter elkaar in een vast treintje kunnen rijden... automatisch afremmen en accelereren... zodat je beter gebruik maakt van, uh, van de weg. En uh, ook zonder het risico van aanrijdingen. En daar zijn ze heel erg ver mee. Alle autofabrikanten proberen daar aan te werken. Volvo heeft dat zelf ook van de week nog aangekondigd, maar uh, TNO die, die ziet dat in een groter, breder uh, perspectief. En daar willen ze toonaangevend in Europa van, uh, voor worden. En waarom is die campus juist in Helmond gevestigd? Nou, het is een erfenis van het vroegere Volvo Car BV. Dat was de dat was de voortzetting toen van, van DAF. De personenwagenindustrie is door Volvo overgenomen in de jaren 70. En in de jaren 80 en 90 was dat een, een florerend uh, complex... waar het hoofdkantoor van Volvo Car stond voor, uh, voor marketing, voor design, voor productontwikkeling. Ja, en toen is dat natuurlijk, uh, nadat Ford Volvo had overgenomen, is dat allemaal weggevallen. Uh, Mitsubishi deed ook niet zoveel uh, aanspraak meer op de uh, mogelijkheden daar... En toen dreigde dat uh, zeg maar in te slapen en helemaal een stille dood te sterven. En daar zijn initiatieven genomen, waarbij ook de gemeente Helmond heel erg actief is geweest om de zaak voor te zetten. En uh, ja, het is een, uh, eigenlijk een, een uh, hele kleine, maar heel innovatieve en creatieve denktank voor de auto-industrie. Nou las ik dat de overkoepelende organisatie Automotive nog op zoek is naar extra investeringen. Is minister Wagen, daarmee gekomen of was het alleen maar over die oude 04 lullen? Nee, dat zeker niet. Het is zo dat de, de Nederlandse auto-industrie... en dat is dan DAF en, en Scania en VDL, de busbouwers en, en nog 300 andere toeleveranciers... die genereren zo'n 17 miljard omzet per jaar en hebben werk voor 45.000 mensen. Dat willen ze naar 24 miljard brengen en uh, met 10.000 extra banen in 2020. Maar daar moet uh, in geïnvesteerd worden ook in, in, zeg maar in technische innovatie. En daarvoor is jaarlijks een, uh, een bedrag van 250 miljoen euro nodig. Nou, de auto-industrie zegt, daar gaan wij de helft sowieso van... Maar men verwacht wel van de, van de minister dat hij daar ook zijn bijdrage aan levert. Ongeveer ook 125 miljoen per jaar. En uh, in, in een kort gesprek wat we daarmee hadden achteraf... Uh, waar stond hij daar niet uh, afwijzend tegenover? Uh, dat gaat hij de komende uh, twee maanden, zeg maar, begin april, beslissen... En dat zou dan moeten komen uit een, uh, een groter algemeen investeringspotje voor uh, innovatie van 2,2 miljard. Uh, maar dat is dus nog even twee maanden wachten. Met andere woorden, Verhagen van, van Economische Zaken heeft een positieve grondhouding. Hartelijk dank, autojournalist Wim Ouderwering. Tot volgende week, graag. Tot volgende week. Bent u in de steek gelaten? Nee, u moet het zelf doen, u kunt het zelf doen. Bent u vastgelopen in de bureaucratie? Wat hoort te onze verbazing? Toestel is er niet meer, komt er ook niet meer...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 Dit informatienummer kost 10 cent per minuut. Daarnaast worden er kosten gerekend voor het gebruik van uw mobiele telefoon. Roep dan de hulp in van Superman. Stuur een mail: mail naar superman.vara.nl. Misschien heeft u hem wel eens zien rijden, Superman. Hij heeft een prachtige motor en dan heeft hij een helm op. En daarop staat groots Superman. En dan gaat hij op onrecht af. Dat is heel wat onrecht onrecht in de wereld. En dat wapperende keepje, dat brengt hem dan naar dorpen en naar steden. Overal waar wat te beleven is en waar die zaken kan oplossen. Woensdag is hij er weer. Wat valt er op deze vrijdag nog te buizen? Nou, Astrid Joost is vanavond terug met Kani zijn om kwart over tien op Nederland. Het programma houdt overheden, bedrijven en instanties, maar ook burgers en consumenten een spiegel voor. Vanavond met de zaak van een verdwenen laptop, met spookstookkosten en een kwestie van een speeltuin en de Buma Stammerra. En een uur eerder op Nederland 2 dus Zembla... over de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat hebben we net behandeld. U weet waar het over gaat. Het gedwongen onzekere bestaan van ZZP'ers en uitzendkrachten... en ook thuiszorgers. Om kwart over negen Nederland 2. Een tikkeltje in kennis vanavond, maar het is niet anders. Maar misschien dat ik voor het evenwicht nog even naar Canvas heb... voor de film Eastern Promises. Dat is een thriller met onder andere Viggo Mortenson om tien uur. En daar komt Jure van den Berg... Niet binnen, er komt wel iemand binnen, maar <laughs> hij komt er wel aan, hoor. Ik zie hem ook met wapperende jaspanden, komt hij aan met een kop koffie in zijn hand. Daar nou, heeft hij dan wel tijd voor en zij gaan het hebben over uh, Willem Hollede. Want de stelling luidt, Willem Hollede moet vanaf nu met rust worden gelaten. Je dan? Dat weet ik al. Ja, goed, hè. En wie, en wie komt daarvoor? Uh, Willem Hollede, uh, nee, nou die belt misschien. Uh, nee, Bas van Hout, uh, misdaadjournalist. Goed, ik ben heel benieuwd wat de reacties zullen ja, zijn. Hij is op vrije voeten, Willem, dus hij kan gewoon even meebellen. Nou, misschien dat hij belt als hij nu luistert. Het nummer is? 0800-1122. Surf naar gids.fm. Ik heb het genoteerd. Dag. Vanavond van 7 tot 8...